4 uur. NPO Radio 1 met Nadia Moussaïd. Dit uur in nieuws en co. Het stof van de gemeenteraadsverkiezingen daalt steeds verder neer en duidelijk is dat nieuwkomer Denk lokaal meteen een flinke sprong maakt. De nieuws en co bus is in Schiedam, waar Denk na de VVD de grootste partij is. En vanuit Slowakije komt Jeroen eh, Wollers correspondent daar de moord op onderzoeksjournalist Jan Kučak. Hij heeft daar ongekend politiek eh, rumoer geleid. Nu eerst het NOS-journaal met Lieslotte Thomassen. Premier Rutte wil nog niet vooruitlopen op de beslissing die het kabinet gaat nemen over de wet op de inlichtingendiensten, waarover gisteren een referendum werd gehouden. Het lijkt erop dat een krappe meerderheid van de kiezers tegen de wet heeft gestemd, erkende Rutte. Het werkt zo dat als dat zo blijft, de wet op het raadplegend referendum ons verplicht om dan opnieuw die wet te bekijken. En dan vind ik als voorzitter van de ministerraad dat het mijn taak is om dat proces van wegen in goede banen te leiden en dat begint niet met hier posities in nemen. Rutte feliciteerde verder CDA-leider Buma omdat het CDA gisteren nipt de grootste landelijke partijen in de gemeente bleef. Gisteravond dacht Rutte nog dat de VVD voor het eerst die positie had overgenomen. Bij een ontploffing in Tsjechië zijn zes mensen om het leven gekomen. Het gebeurde in een raffinaderij van een olieverwerker en plasticproducent, zo'n 30 kilometer van Praag. Volgens de lokale autoriteiten ontstond de explosie... toen arbeiders een lege opslagtank schoonmaakten. Naast zes doden zijn er twee gewonden. Die liggen in het ziekenhuis. Volgens de raffinaderij zijn bij de ontploffing... geen gevaarlijke stoffen weggelekt. Kenia mag mannen die ervan worden verdacht dat ze homo zijn... niet meer dwingen tot een anaal onderzoek, heeft het Hof van Beroep bepaald. Zo'n onderzoek zou uitsluitsel moeten geven over de seksuele activiteiten. Homoseksualiteit is verboden in Kenia. De burgemeester van Appingedam is op bezoek geweest bij twee hongerstakers... die een betere schadeafhandeling van de aardbevingen eisen. De twee bivakeren al dagen in een container... tegenover het centrum Veilig Wonen in Appingedam en weigeren te eten. De burgemeester probeert te bemiddelen. Een van de hoofdverdachten van de vergismoord op Jordi Latumahina is vrijgelaten. Het OM zegt dat de man een van de schutters was en eiste 30 jaar tegen hem. De rechtbank doet pas in mei uitspraak... maar heeft nu al gezegd dat er onvoldoende bewijs is tegen deze man. Rotterdam krijgt waarschijnlijk een brede coalitie... bestaande uit Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en een linkse partij. Morgen worden er één of meer verkenners aangewezen. Joost Eertmans van Leefbaar Rotterdam wil graag een bestuur met een ruime meerderheid. Want de afgelopen periode had het college maar één zetelmeerderheid en dat is hem slecht bevallen. Eertmans is optimistisch. Ik denk ook dat het een, een, een breed stapbestuur zal zijn als je de uitslag goed bekijkt. Dat is niet iets wat uh, alleen op rechts of op, alleen op links gaat lukken. Dus er zal er iets in het midden gevormd worden. En uh, nou, ik denk dat ik daar ook uh, graag mijn steen aan, aan bijdra. Vandaag was er een eerste gesprek tussen de fractieleiders... onder meer om de verhoudingen te normaliseren... na de harde verkiezingscampagnes. De hoeveelheid plastic in de stille oceaan is groter dan gedacht. Nieuwe metingen wijzen uit dat er bijna 80.000 ton plastic in zee drijft... En dat is zeker vier keer meer dan tot nu toe werd aangenomen. Eerder werd de zogeheten plasticsoep gemeten... door een net achter één boot te hangen. Nu is er gemeten met 30 boten tegelijk en twee vliegtuigen. Microplastic is lastig op te ruimen. De wetenschappers denken dat ze 90% van de grotere stukken rommel wel uit zee kunnen krijgen. Het weer, vanavond en vannacht kan er lokaal wat motregen vallen. De temperatuur daalt naar 3 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal een mistbank. Verder ook zon. En aan zee later op de dag kans op wat regen. Het wordt een graad of 9. En we gaan naar het verkeer met Helene de Geest. Hoe is het op de weg, Helene? Nou, er staan vooral wat files in de randstad. Dat zijn voornamelijk dagelijkse files. Er zijn nog maar een paar bijzonderheden. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, heel veel vertraging tussen Hoevelaken en de Afrit Soest. In totaal meer dan een uur oponthoud daar. Er staat namelijk een vrachtwagen met pech, waardoor de rechterrijstrook dicht is. Dus verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden via Utrecht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum, tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht, 8 kilometer. Daar is het tijdverlies 10 minuten. staat ook een auto met pech en daar is ook een een rijstrook dicht. Op de A15 tussen Sliedrecht en Hardingsveld giessendam ook nog eens een kwartier vertraging. En op de N3 daardoor ook extra drukte van Dordrecht naar Papendrecht. Tussen de aansluiting met de A16 en Papendrecht is de vertraging ongeveer een kwartier. Een avondje uit met vrienden, een sollicitatie, de bruiloft van je zus. Bijzondere momenten vragen om bijzondere aandacht.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 Als je investeert in je huis is dat net zo. Daarom krijg je bij Provel Kozijnen en deuren altijd deskundig advies. Beloofd. Ontdek onze drie glasheldere beloftes op profel.nl. Profel. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Nu met 10% korting. In centro: kuwa. in centro: Sasa In centro Redio SUV. In centro.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 Ik heb op DENK gestemd. Ik denk dat ik wat anders, gewoon jonge mensen. DENK is natuurlijk best wel nieuw. Dat ik denk van nou, laat ik ze een kans geven. Want de ideeën die zijn goed. Ja DENK, wat moet ik daarvan denken? <laughs> ja. partij als DENK is naar mijn mening en heel veel andere biculturele jongeren uh, anders, vernieuwend. DENK. Ja. Moet ik eerlijk zeggen, ik heb de afgelopen periode ook niet op DENK uh, gestemd. Waarom op DENK? Past bij mij. DENK scoorde goed bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wie zijn hun kiezers? En er drijft nog veel meer plastic in de oceanen dan we tot nu toe dachten. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen door wetenschappers. Dagelijks komt er zo'n pakweg 13.000 ton afval in je zee terecht. En zolang we daar niet de hoogste prioriteit aan geven, blijft het een beetje toch dweilen met de kraan open. Nu hebben we voor de eerste keer ooit aangetoond dat er een manier is waarop het kan. Laten we het nu ook gaan doen, Nadia Moussaïd. Nieuws Co. De definitieve uitslag van het referendum over de inlichtingenwet is er nog niet. Amsterdam is nog aan het tellen. Joost Schellevis, kan er nog iets veranderen? Nou, eigenlijk niet echt. Uh, iedereen gaat er wel vanuit dat Amsterdam tegenstemt. Zoals de andere grote steden blijkt ook uit exit polls. Dus kans is groot dat uh, Amsterdam net als de rest van Nederland dan uh, tegenstemt. Daarover later meer. Nou ja, overlaten. meer? Spannend. En voor het eerst heeft een zelfsturende auto een voetganger aangereden. Mark Robin Visser, jij hebt in Delft in een soortgelijke auto gereden. Was dat niet onveilig? Ik heb een ritje gemaakt met professor Gavrila van de TU Delft. Hij is professor intelligente voertuigen. En hij zegt, de technologie om auto's zelf te laten rijden... die is er, die is beschikbaar en die functioneert. En dit ongeluk in de Verenigde Staten... had vanwege die technologie voorkomen kunnen worden. Applaus bij de winnende partijen, relativerende woorden bij de verliezers. Zo klonk vandaag aan het Binnenhof de day after, na de verkiezingen van gisteren. Wilma Borgman in Den Haag. Wie zijn dan de winnaars en de verliezers? Ja, Ten opzichte van gisteravond Nadia, is het winst- en verliesbeeld... toch wel een beetje veranderd. Uh, wat blijft staan is dat de lokale partijen... de meeste stemmen hebben gekregen, maar uh, daarna komt het CDA. Die blijkt landelijk de grootste partij te zijn. en Gisteravond dacht de VVD nog dat ze dat zouden zijn. GroenLinks is van de landelijke partijen echt de grote winnaar. En de andere linkse partijen, SP en PvdA, die hebben flink verloren. Vanochtend kwamen veel vragen bij elkaar en Hans Andringa en de Roy gingen bij ze langs... om te beginnen bij Jesse Klaver van GroenLinks. Gisteravond zagen we natuurlijk al dat we de grootste waren in Amsterdam en Utrecht. Maar dat is niet het enige. Ook in een stad als Helmond of Arnhem of Seist, uh, Culemborg. Ook daar zijn we de grootste geworden. En het laat zien dat de verbreding van GroenLinks zich uh, nu heeft ingezet. En nu, meneer Klaver, wat nu? GroenLinks willen we op zoveel mogelijk gemeenten willen we in de colleges. Uh, en dat gaat nu de komende weken gebeuren. Mevrouw Marijnissen, niet de gedroomde start van u als partijleider van de SP met deze uitslag. Elke uh, nieuwe partijleider die zou natuurlijk het liefst de eerste verkiezing winnen. En kijk, dat er verschillen zijn her en der, dat, dat is wel duidelijk. Dat wij een wisselen de uitslag gemaakt hebben ook. Dat er nog heel veel winst te boeken is, ook. Dat er werk aan de winkel is ook. Dus ja, dat gaan we de komende periode doen. Meneer Krol, er staan allemaal lekkere taarten. Want. Nou, als je meedoet in 20 gemeenten en je haalt 34 zetels... en je haalt er niet het nieuws mee, maar dus wel de kiezen... want daar gaat het om, dan zijn wij heel gelukkig. Dit zegt heel veel over datgene wat er in de toekomst gaat gebeuren... wanneer 50PLUS zal doordringen in nog veel meer Nederlandse gemeenten. Ja, dit is pas het begin, zegt u eigenlijk? Dit is absoluut nog maar het topje van de ijsberg. Er gaat nog veel meer komen. En je ziet dat mensen boos zijn. En ze zien dat wij geen politici zijn, maar volksvertegenwoordigers. Mensen, applaus voor... De Evenaring van het allerbeste resultaat ooit. En de stemmenwinst die we hebben gehaald. Het gegroeide vertrouwen in de ChristenUnie. Yes. Yes. Grote taart. maar Bedankt voor uw stem. Altijd pijnlijk om daar het mes in te zetten. Bedankt voor uw stem. Maar we ja, menen het wel. We zijn in uh, heel veel gemeenten verdubbeld. En dat betekent een uh, krachtig signaal voor meer groene politiek. Jongens. Ik vind het jammer, want er is heel hard aan gewerkt. En natuurlijk, bijvoorbeeld wat, wat je vanuit een kabinet... investeringen in onderwijs of de plannen van het klimaat zijn... na vijf maanden natuurlijk nog niet allemaal voor iedereen zichtbaar. Maar dat geeft ook weer kansen voor de komende tijd. Heel fascinerend om te zien hoe het CDA overeind gebleven is. Ook in gemeenten waar heel veel nieuwe partijen meedoen. Dus de versplintering heeft niet zoveel vat op het CDA. We gaan hier... Simon Buma, die ik al gebeld heb vanmorgen, feliciteren. Hij is nipt, maar inderdaad de grootste partij van Nederland. CDA, van harte gefeliciteerd. En de VVD'ers, gefeliciteerd met de mooie rust. Ja, Wilma, wat voor gevolgen kunnen die uitslagen hebben... voor de landelijke politiek? Ja, Partijen die verliezen, die kijken toch opnieuw naar hun positie. Je hoorde het Lilian Marijnissen van de SP zeggen... er is werk aan de winkel. Zijn we wel herkenbaar genoeg? Moet er iets veranderen aan ons verhaal? En Voor oppositiepartijen is dat meestal niet zo riskant... maar voor regeringspartijen kan dat anders liggen. En straks zitten er drie winnaars en een verliezer in de trevenzaal. Als die verliezer zich wat meer wil profileren... kan dat ten koste gaan van de stabiliteit in de coalitie... In dit geval uh, moet je zeggen dat de tijd zal leren... of dat ook na gisteravond zo is. Goed, dankjewel Wilma Borgman. En een van de succesvolste partijen van de gemeenteraadsverkiezingen ja. is DENK. Deze partij deed in 14 gemeenten mee... en komt nu in 13 gemeenten in de raad... en vaak met twee tot zelfs drie zetels. De nieuws- en koopbus is in Schiedam. Saida Magree, hoe heeft DENK daar gedaan in mijn geboortestadje? Ze hebben het erg goed gedaan hier, Nadia. Vier zetels hebben ze gehaald. En daarmee zijn ze de tweede partij hier in Schiedam. Op de VVD na de grootste. En ik heb twee kerstverse raadsleden bij mij in de bus zitten. Een Brakke brak allebei. Uh, Jane Orte, om met jou te beginnen. Nummer twee hier hè, op de kieslijst van Denk in Schiedam. Hoe was het gisteravond? Nou, het was uh, heel mooi. Heel emotioneel. Vooral, emotioneel ook? Vooral ik was emotioneel. Ja? Ik uh, begon uh, gisteren uh, met een huilbouw. <laughs> Omdat uh, ja, ik heb heel lang naar dit moment uh, toegewerkt. En we hebben zoveel um, ja, voor elkaar gekregen in zo'n korte tijd. En ja, dat moest gewoon even eruit. Een ontlading. Een ontlading even. En uh, ja, toen ik zag dat wij de ene grootste partij van Schiedam uh, zijn geworden... was ik wel echt... Nog emotioneler dan voorheen. Ja, even naar je buurman Dokan Ergin, nummer drie hier voor ja. Denk. Ja, hoe was het voor jou gisteravond? Ja, het was sowieso heel spannend. Maar het werd echt heel, heel spannend toen het bijna vijf zetels werden hier, in Schiedam. Ja, Het leek nog, nog even iets nog meer nog te even, worden. Ja, ja. Het leek even iets meer te worden. Maar uiteindelijk zijn we enorm tevreden met vier zetels. We hebben gewoon keihard gewerkt naar dit moment. En gisteren was dat gewoon die uitbarsting, die vreugde die we met z'n allemaal... Volgens mij waren we met z'n ongeveer 50 mensen in het stadhuis. Die hebben we gewoon, die hebben we gewoon keihard gevoeld, toch Jane? Ja, inderdaad. Ja, want jullie zijn allebei politiek actief geworden, echt dankzij Denk. Kan je uitleggen, Jane, waar kwam dat vandaan? Nou, ik heb me altijd wel um, ingelezen over de politiek. En ik had altijd wel een mening erover. En op een gegeven moment dacht ik van, of ik ga... Alleen maar uh, iets, erover, iets erover zeggen. of ik ga meedoen. En bij Denk. vond ik mijn plekje. En, ja, wat uh, was dat? Dat was een, een houding. Uh, tegenover racisme en dis discriminatie. Hm. Dat vond ik heel belangrijk. Zeker in deze tijden. En, um, Want dat ja, heb je ervaren. De dat heb ik ook ervaren. Ja, en ja. dit is voor jou het antwoord daarop. Ja, inderdaad. En zeker dat inclusieve samenleving. die moeten wij gewoon uh, echt uh, bevorderen. En bij Denk. Toen ik dat verkiezingsprogramma las en zag waar ze voor staan... en uh, welke groepen ze ook willen vertegenwoordigen... dacht ik, ja, dit is mijn partij. Dokkan, ik zag jou net knikken toen Janet had over discriminatie. Wanneer heb jij dat ervaren? Eigenlijk al heel vroeg, uh, al op de basisschool. Ik, heb, uh, ik ben ondergeadviseerd. Ik uh, had een cito score voor de HAVO. Maar uiteindelijk uh, moest ik beginnen bij basis. Ik heb uiteindelijk wel... Uh, Omhoog gevochten. Uiteindelijk heb ik wel in de HAVO afgerond. Maar dat was eigenlijk voor mij het eerste moment waarop ik zoiets had: van ja, ik, ik ervaar toch uh, oneerlijkheid. En, en dat heeft zich eigenlijk met de tijd ontwikkeld in uh, politieke interesse. Ja, want daarna ben je het vaker tegengekomen. Uh, voor jou Ik persoonlijk uh, heb het daarna eigenlijk niet zo heel vaak meegemaakt. Ik heb natuurlijk wel heel veel mensen om me heen die het dagelijks ervaren. Vooral vrouwen die een hoofd toe dragen, daar, daar hoor je gewoon hele verschrikkelijke, verschrikkelijke verha verhalen over. En dat heeft eigenlijk die ontwikkelingen, die, die, uh, die, uh, die, die ontwikkelingen zorgen ervoor. Hebben bij mij ervoor gezorgd dat ik eigenlijk politiek geakt, uh, geïnteresseerd ben geraakt. Ja, en dat jullie dus nu ook uh, actief zijn geworden als raadsleden. We gaan het daar zo meteen over hebben. We weten nu al een beetje waar jullie motivatie vandaan komt. Maar ja, wat kunnen ze hiervan uh, denk verwachten in uh, Schiedam? En wat ja, wat zijn die verwachtingen van hun achterban? Nou, de achterban schuift ook aan bij ons in de bus. En uh, we gaan er over een klein half uurtje over verder praten, Nadia. Goed, straks meer. En wij gaan naar het verkeer. Helene Geest. Er staan sowieso de meeste files in de Randstad. Maar nu ook problemen daarbuiten. Op de A325 om precies te zijn. Van Nijmegen naar Arnhem. Tussen knooppunt Ressen en het Gelredoom is de vertraging een half uur. De weg is daar bijna helemaal dicht na een ongeluk. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook. Waarschijnlijk komen er toch geen importtarieven op Europees staal. Drie weken geleden kondigde de Amerikaanse president Trump dat aan. Europees staal en aluminium zouden daarmee een stuk duurder worden. Correspondent Tijn Sade is in Brussel. Waarschijnlijk komt er dus nu toch geen importtarief. Waarom niet? Nou ja, waarom niet? We weten nog niet helemaal zeker. Maar eurocommissaris voor handel Cecilia Malmström... zij reisde voorafgaand aan de Europese top... die nu net is begonnen hier in Brussel. Reisde zij naar Washington. Ze heeft daar alvast met de Amerikaanse handelsminister Ross... bekendgemaakt dat die importtarieven dus misschien niet helemaal zeker zijn. Het is allemaal nog echt nog even koffiedik kijken. Ze is daar met een combinatie van harde en stoere taal... en met een verzoek tot dialoog. Naar Washington gegaan. Nou, ze is nu weer terug in Brussel. Uh, we hebben haar al zien passeren. Het is allemaal dus nog zeer onzeker. De spanning stijgt hier. Dat merkte ik ook vanmiddag in een Brussels-paleis, waar uh, voorafgaand aan de Europese top altijd de liberale politici, zoals ook Malmström, even bijeenkomen. Nou, luister even mee. Er komt hier Eurocommissaris commissaris Vestager. Hopefully she's been successful. We'll see. hans onze collega Eurocommissaris commissaris Vestager, ook een liberaal, komt hier in het Egmont-Plaes binnen. Ze nee, kan het nog niet bevestigen, maar ze hoopt op goed nieuws. Premier Mark Rutte, mogen we één vraag stellen? Ja, we vragen ons allemaal af of er een deal is over staal en... Nee, er zijn duidelijk afspraken gemaakt. Daar gaan we nu nog niks over zeggen. Luxemburgse premier. Do we have a deal? You think? Uh, I fully trust Cecilia. That uh, I hope that time of an uh, commercial war is gone. I hope. Luxemburgse premier, die heeft er alle vertrouwen in dat Manshew het gaat regelen. Het is allemaal nog niet 100% zeker, dus. Maar ik hoop dat uh, de oorlog, de handelsoorlog, voorbij is. Echt, gone. Okay. Daar komt inderdaad uh, Cecilia Manshew. Van Manshew uh, heeft u een deal? Do you have a deal? Dat is de race er voorbij. Unfortunately. Op naar het Europees Raadsgebouw verderop. We eens kijken of daar Mark Rutte bij de officiële start van de top meer nieuws heeft. Ik hoor dingen, uh, maar... Uh, We zagen net uh, een triomfantelijk lachende Malmström in het Egmondpaleis binnenkomen. Alsof er bijna een deal is. Wij wachten even af uh, tot de nadere mededelingen komen. En wat ik weet is dat zaken nog onzeker zijn. Ja, Tijn. Rutte weet het dus nog, uh, nog niet. Hè. Wat, is, wat is de verwachting? Wanneer wordt nieuws verwacht? Nou, het absurde is dat de hele agenda van de Europese top al omgegooid is. Ze zouden daar eigenlijk als regeringsleiders... nu al over hebben willen praten. Nou, Dat kan dus niet, want iedereen hier wacht op de verlossende tweet van Trump. Want ja, daar moet je toch altijd op wachten. Dus ja, hebben de situatie hier dat 28 volwassen mensen... Europese regeringsleiders, die zitten hier nu te wachten... die zijn afhankelijk van de Twitter-mood van de machtigste man op aarde. Nou, Trump is al begonnen met Twitter... Dat, dat is het goede nieuws zou je mm -hmm, kunnen zeggen. Mm -hmm. Maar ja, die tweets die gaan nog over absurde dingen. Hij daagt een of andere politieke uh, tegenstander uit. Die zou hij zo fysiek tegen de grond meppen als het nodig was. Nou, niveau. Maar de tweet over dus staal, de importtarieven... Dat, uh, dat hebben we nog niet voorbij zien komen. En daar wacht nu iedereen met spanning op. Nou, zojuist wordt bevestigd vanuit de Amerikaanse regering, lees ik, dat Europa inderdaad wordt uitgezonderd van de importtarieven. En Trump maar zal heb dat. Naar ja. ja, Trump ja. zal dat straks ook gaan vertellen. Dus. Ja, dan, dan ga ik heel, dan ga ik heel snel terug naar het Europese raadsgebouw hier om de hoek. Uh, dat uh, ja, dat is nieuws, mooi. Ja, goed, succes, Stijn. Laboratoria. Oplossingen voor een Doorbraak. We kennen allemaal de beelden van schilpadden met visnet op hun hals... en vogels met een maag vol plastic. En nu blijkt dat er nog meer plastic in de oceanen drijft dan we dachten. De Ocean Cleanup komt met een nieuwe schatting van de hoeveelheid plastic... in de Great Pacific Garbage Patch in de Stille Oceaan. Dat is tussen Hawaii en Californië. En zij stellen dat daar vier keer zoveel plastic drijft... als de hoogste schattingen tot nu toe. En dat zijn zo'n 80.000... Ton ongeveer. Ik praat erover met Joost Dubois, hoofdcommunicatie van de Ocean Cleanup. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, 80.000 ton plastic, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is moeilijk om je inderdaad daar iets fysieks bij voor te stellen. Dus we hebben gezocht naar een goede vergelijking... en uh, gevonden dat dat ongeveer evenveel is als 500 jumbojets. Uh, Boeing 747. Ze zijn ze wel leeg, maar uh, 500 van die vliegtuigen... in het gewicht daarvan drijft rond in, uh, in dat gebied in de oceaan. En jullie vergelijken deze nieuwe schatting met onderzoeken... die in 2014 zijn gepubliceerd. Als wij uitgaan van de hoogste schatting uit die tijd... dan komen jullie nu, dat zei ik eigenlijk net al, op, op vier keer zoveel plastic uit. Maar waar komt dat verschil nu vandaan tussen 2014 en nu? Dat verschil komt door een andere manier van meten... Uh, tot nu toe zijn de bepalingen van, van plastic vervuiling op de oceanen... vooral gedaan door uh, uh, schepen die individueel door het gebied gevaren hebben... met een, uh, met een net achter. Ja. Um, die, die netten zijn niet heel erg groot. Die zijn ongeveer een meter breed en, en 50 centimeter hoog. Maar als je met één bootje door zo'n heel groot gebied vaart... dan uh, heb je maar een beperkt uh, oppervlak wat je bemonstert. En in eerste instantie hebben wij daarom gedacht... laten we met meer schepen... Uh, dat doen. Dat hebben ja. we in 2015 gedaan... in wat wij onze mega-expedition noemden. Mm -hmm. toen zijn we zijn met 30 schepen door het gebied gevaren. Uh, daarmee dek je natuurlijk een groter oppervlak af dan, uh, dan met één. En uh, verder ontdekten we toen dat er heel veel grote stukken ronddreven... die we, die we niet bemonsterden, ja. omdat ze niet in de, nette, in de netten passen. En toen hebben we besloten om ook om het statistisch relevant te kunnen maken... Mm -hmm. een veel groter gebied te bemonsteren of te bestrijken, te bestuderen. Mm -hmm. En de enige manier om dat te doen was uh, vanuit de lucht. Dus toen hebben we nog een tweede expeditie gedaan met een vliegtuig. Mm -hmm. En uh, hebben we met allerlei sensoren en fotocamera's... het gebied nog een keer bemonsterd, maar dan over een groter oppervlak. Jullie hebben nu naar de Stille Oceaan gekeken. Hoe verhoudt uh, dit gebied zich tot uh, de andere gebieden? Het is de grootste, de, de grootste concentratie. Het is het meest bestudeerde van de vijf, uh, vijf gebieden. Er is zelfs sprake van een zesde in, de, in het uh, Noordpoolgebied. Ja. Over de andere patches is minder bekend dan over deze. Zeker nadat wij onze uh, studie hebben gedaan. Maar een aardige inschatting is dat de andere vier... Uh, ongeveer evenveel plastic bevatten als deze ene. Meegeluisterd heeft Tinka Murk, hoogleraar marine dierecologie aan de Wageningen Universiteit. En niet betrokken bij dit onderzoek. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat is uw inschatting? Zit dit onderzoek goed in elkaar? Ja, ik was erg onder de indruk van uh, hoeveel is gemeten, hoe het uh, aangepakt is. Het bemonsteren is uh, veel uitgebreider gedaan dan uh, bij de meeste... Onderzoeken. Mm -hmm. uh, wat vooral belangrijk is dat ze ook de, het grote drijvende plastic... nu heel goed in beeld hebben gebracht. Door uh, ook hoger boven de oppervlakte te slepen. Want anders komt het die kleine netten niet in. Ja. Ja. En, en verraste de uitkomsten van het onderzoek u? Eigenlijk wel, ja. Wat mij vooral opviel is dat er heel erg veel visnet bij zit. Bijna 50%, 46%. Als je er daarna even over nadenkt, denk je... ja, het is eigenlijk wel logisch, maar ook wel... Waarom is het logisch dat bijna 50% visnetten zijn? Ja, het is visnetten, ook materiaal van aquacultuur... en bijvoorbeeld een soort... Potten, uh, Konische potten om uh, paling in te vangen. Dat maar het... zegt me helemaal niks. Wat dat nee, het palingvallen. paling is. vallen. En, ja. uh, er wordt dus op zee uh, wordt vis gekweekt, worden, worden uh, schelpdieren gekweekt. Mm -hmm. uh, en er wordt natuurlijk heel veel gevist. Mm -hmm. uh, al dat materiaal is speciaal gemaakt om heel lang sterk te ja. blijven in zeewater. Ja. Terwijl ja. dat ja. andere plastic, als het een, een vat is van iets... Ja, dat, uh, dat mag afbreken, want dat geeft niet. Of bijvoorbeeld uh, drinkflesjes, dat is niet gemaakt om in zee heel lang heel te blijven. Dus daar komt zon op, dat breekt af, wordt steeds brozer. En op ja. een gegeven moment verstoft het bijna. Via microplastic wordt het, ja, kun je het eigenlijk niet meer herkennen. Maar dat is dan nog steeds schadelijk, begrijp ik, dat microplastic. Nee, nee, nee? dat denk ik niet. Dat nee, komt hoor, nee. niet in, uh, in, de, in de vissen? We hebben een, uh, een vrij groot onderzoek gedaan een paar jaar terug... En, uh we hebben duizend vissen bekeken die allerlei verschillende soorten uh, voer eten. Vissen ook uit de zuidelijke Noordzee. En het blijkt dat er heel erg weinig microplastic in zit. En wat je vindt is zo klein dat ze dat heel makkelijk uitpoepen. Ja. Dus uh, eigenlijk ben ik dat... zelf wel blij als het eenmaal microplastic is geworden. Oké, okay, dus als het microplastic wordt, is het een goede zaak. Maar wat, wat, het is ja. nu wel veel groter, heeft het onderzoek aangetoond. Die visnetten, daar kunnen we ook andere dingen mee doen, begrijp ik. Hè? Daar kun je ook hele andere interessante objecten van maken. Ja, zeker, zeker. En uh, uh, wat er bijvoorbeeld uh, gebeurt, is dat er... Uh, garen wordt gemaakt van gerecycled uh, visnet. Dat wordt uh, verzameld uh, bij vissers ja, uit mm -hmm. Nederland bijvoorbeeld. En dan kun je daar gewoon kleding van maken of matten bijvoorbeeld. Uh, ik heb dus zelf bijvoorbeeld sokken van Healthy Seas. Uh, die verkopen dat. Hele mooie sokken, ze zitten prima. Van visnet uh, dus? Uit van zee. visnet, ja. En daar zie je helemaal niks meer van natuurlijk... dat het van visnet komt. En, en het zou zo mooi zijn als die enorme hoeveelheid visnetten... die daar echt nog tientallen jaren beesten... Uh, zullen blijven vangen. Daar komen zeezoogdieren in verward en die verdrinken. Dus echt rotspul. Als dat nou waarde krijgt, zodat mensen het juist willen verzamelen. Of bijvoorbeeld vissers, als het eenmaal oud is. Mm -hmm. Ook in, in Azië bijvoorbeeld, want mm -hmm. heel veel van die troep komt uit Azië dat die dat graag willen inleveren, omdat ze daar geld voor krijgen. Ja, ja. En het is dus een heel ander probleem dan het gewone plastic afval. Dat plastic afval, dat wil je niet in zee hebben. En dat is slordigheid, maar met goed beleid... zou je uiteindelijk dat kunnen stoppen, ja. theoretisch. En wat, wat is nou eigenlijk de impact van dat plastic uh, afval op het zeeleven... Uh, de grootste risico's zijn van uh, de grotere dingen... Die, waar, waar dieren in verstrikt raken. Vooral een beetje speelse dieren. Je mm -hmm. ziet op internet hele nare plaatjes van, van uh, schildpadden ook. En zeezoogdieren die dat om hun nek hebben. Dan verdrinken ze of ze raken uitgeput. Mm -hmm. uh, uh, dingen als doppen... Uh -huh. tandenborstels, sigarettenaanstekers... die worden ingeslikt door vogels als albatrossen... en in Nederland de Noordse stormvogel. Maar, maar gaan, ze die... daar, gaan ze daar aan dood? Of wat, wat, wat, wat is, ja, ja uiteindelijk, wel, uiteindelijk wel. Die ouders voeren dat bijvoorbeeld aan hun uh, kuikens... omdat ze uh, zichtjagers zijn. Dus ze zien iets drijven, dan moet je snel zijn. Want dan lijkt die witte aanstekende visje. Ja. Ze hebben het in hun maag, ze geven het aan de jongen. Die jongen zitten... Eigenlijk vol. Die maag is vol. Ze kunnen er niks meer bij, maar ze hebben geen voedingsstoffen. Dus die verhongeren. En dan zie je echt hele zielige hoopjes plastic liggen... in een karkasje van een overleden kuiken. Ja, het heeft dus heel veel impact, hoor ik. Dank voor jullie verhaal, Joost Dubois. Hoofdcommunicatie bij de Ocean Cleanup. En Tinka Murk, hoogleraar marine dierecologie aan de Wageningen Universiteit. En zometeen, de moord op een onderzoeksjournalist bracht de regering in Slowakije ten val. Maar nu is er een nieuwe regering en zijn geplande demonstraties afgezegd. En om vijf uur zoomen wij verder in op de verkiezingsuitslag met electoraal geograaf Josse de Voogd. En Hij heeft de lokale kiezer zoals altijd nauwgezet onder de loep genomen. NPO Radio 1. GELUIDEN. En nu gaan we eerst naar het NOS-journaal met Lieslotte Thomassen. De Amerikaanse importheffing voor staal en aluminium uit de EU is van de baan. Dat is bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat. Eurocommissaris Malström heeft deze week gelobbyd in Washington... voor de uitzonderingspositie.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 Hij overviel haar in een woning in de stad. Na de mishandeling liet hij haar voor dood achter, schrijft het Dagblad van het Noorden. Volgens de krant is de verdachte een tbser, maar daarover wil de politie niets zeggen. Kenia mag mannen van wie wordt vermoed dat ze homo zijn... niet langer dwingen tot een anaal onderzoek, heeft een hof van beroep bepaald. Keniaanse homoactivisten spreken van een historische overwinning. Homoseksualiteit is verboden in Kenia. Er staat een celstraf van vijf tot veertien jaar op. En we gaan het weer met Peter Kapers-Munneke. Wat, wat, ja, wat voor weer is het op dit moment eigenlijk? In een heel groot deel van het land is het bewolkt, maar niet overal. Het is de afgelopen uren wat opgeklaard, vooral in Noord-Holland... en een beetje zo rond het IJsselmeer de Veluwe. Daar schijnt de zon op sommige plaatsen inmiddels. Uh, eigenlijk is het best wel aardig weer, vind ik zelf, zo yeah. met die zon langzaam erbij, want het, het werd ook op sommige plaatsen bijna 10 graden. En dat is het weer dat we morgen op veel meer plaatsen gaan zien. Dus ik, is dat nou In mijn, gla mijn glazen bol zit toch een heel klein <laughs> beetje lente, ja. Yeah. Uh, vannacht gaat het nog wel afkoelen natuurlijk. Eerst, uh, het wordt zo 4 of 5 graden. Er is nog wel redelijk veel bewolking, maar er komen ook al wel wat opklaringen. En morgen dan hebben we eigenlijk in een heel groot deel van het land die opklaringen wel. Uh, dat betekent dat het zo'n 8 tot 10 graden wordt. Uh, s ochtends is er niet al te veel wind. Smiddags is er wat meer wind. Vooral in het noordwesten mm -hmm. kan het toch ook best wel hard waaien. Dus dat het tempert het lentegevoel dan weer een beetje. Maar ik denk dat het al met al helemaal niet zo'n gekke dag wordt. Het zou wel kunnen zijn dat er smiddags heel lokaal in het westen van het land... een drupje regen valt, maar dat zijn echt hele minieme hoeveelheden. Ik denk tegen de tijd dat je merkt dat het regen, dat het alweer droog Voorwijs, is. Ja. Uh, 8 tot 10 graden, ik weet niet of ik dat al had gezegd. Ja. Uh, en dan... Is dat gemiddeld voor nu? Het ja, is, dit, uh, is ja? eigenlijk in alle opzichten een, een, een, een 13 in een dozijn lente dag, <laughs> zo'n beetje. Uh, want die temperatuur die ligt gemiddeld uh, aan het einde van maart... ook op zo'n 10 of 11 graden. Dus we, ja, we leven eigenlijk uh, heel mooi op het uh, gemiddelde lente weer op dit moment. En dat houden we de komende dagen uh, ook. Dus uh, zaterdag en zondag. Uh, dat staat natuurlijk al voor de deuren hè, het weekend. Mm het -hmm. ziet er eigenlijk ook best aardig uit uh, met niet al te veel wind. Uh, de zon komt af en toe tevoorschijn op zondag meer dan op zaterdag. Uh, maar het blijft goed deels droog. En die temperatuur die ligt ook in het weekend op zo'n 10 of 11 graden. Nou, mooi. dankjewel. En dan gaan we naar de weg. Hoe is het, op, hoe is het in het verkeer, Helene Geest? Ja, het is redelijk druk al, maar dat is normaal op donderdag. De meeste vertragingen is er in de regio Utrecht en bij Arnhem. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam ook een lange file tussen Barneveld en Eembrugge. De vertraging is daar ruim een half uur. Het is de nasleep van een auto met pech, maar die is inmiddels al weg. Verder heel veel vertraging op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel is de vertraging meer dan een half uur. Dat heeft te maken met een aanrijding. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem is de weg nog wel bijna helemaal dicht bij Elde. Daar is namelijk ook een ongeluk gebeurd. Het is een behoorlijke ravage, dus dat gaat wel even duren daar. Het verkeer moet over de vluchtstrook en dat leidt tot een half uur op onthoud. Mannen van Nederland, Hans hier. Menno, koekenbakken. Wat? Nog een keer, maar nu zonder Hans alsjeblieft.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 Met de Management Drives app krijg je inzicht in... en ontwikkel je je persoonlijke leiderschap. Ga naar watdrijftmij.nl Management Drives. Mastering Leadership. Stella e-bike overstapdagen. Profiteer van fantastische inruilkortingen. Bezoek een Stella e-bike testcenter en maak een proefrit. Bestel nu je kozijnen en deuren bij je profile expert en profiteer van 10% korting. Kijk op profile.nl.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 Nieuw, gebruikt of huren, het is allemaal mogelijk. Kruisinga.nl, de grootste en meest complete website voor opslag en transportmiddelen. Kruisinga.nl Het lijkt erop dat de rust terugkeert in Slowakije. De regering stapte op na de moord op onderzoeksjournalist Jan Kucjak. Hij toonde aan dat er verbanden waren tussen de Italiaanse maffia en de Slowakse regering. Die regering stapte op, maar vandaag werd een nieuwe regering gepresenteerd. En dat is een opluchting voor veel boze Slowaken. De vanmorgen aangekondigde demonstraties zijn afgelast, maar dat betekent niet dat de corruptie in Slowakije nu is opgelost. Dat hoorde Jeroen Wollers vanmiddag in Bratislava, waar het nieuws over de opgeschorte demonstraties net binnenkwam. We zijn te gast bij. Ik krijg net een kaartje. Dank u wel Peter Koender. Hij is de directeur van Fair Play Alliance... een organisatie in Bratislava die corruptie onderzoekt. En we staan hier in zijn cursusruimte. Er staat een wit flipboard in de hoek. Aan de muur posters van een witte raaf. De prijs die zij uitreiken voor mensen die corruptie bestrijden. En in deze ruimte uh, gaf Peter les aan Jan Kuciak. In deze ruimte was Jan Kuciak. Hij kreeg lessen hier in onder andere data-analyse, vertelt hij. Met databases werken, via openbare bestanden kijken of je op die manier verbanden kan leggen. Hij vertelde dat het een rustige jongen was, een goede student. Collega. Wordt een beetje emotioneel als hij praat over de moord op zijn student. Ik het individueel mee op het En Ik ben hier met Laura Postma. Laura is een collega van mij die in deze regio werkt. En zij vraagt hem of de corruptie die Jan onderzocht vaker voorkomt in Slowakije. Corruptie in wel meer dolgrotrevalutie, is een probleem. Zo groot dat hij in uh, in alle lagen van de bevolking uh, en van de maatschappij te voelen is. Dus dat gaat van heel klein tot aan ik bied jou iets aan en krijg daar een dienst voor terug, tot aan in de hoogste politieke sferen waarbij um, heel veel geld verdwijnt in, uh, in de zakken van bepaalde mensen... zonder dat daar controle wordt uitgevoerd... of zonder dat er consequenties uh, aan verbonden zijn. Hoe verklaart u dat? Waar komt dit vandaan? Hij heeft het vooral over de, de jaren negentig. Dus de eerste jaren na de val van het communisme. Toen uh, was hier een vrij autoritaire premier aan de, uh, aan de macht. Uh, Vladimir Mecciar. En die hield een bepaald systeem in stand. Waarbij um, de privatiseringen maar bij een heel klein deel... Um, in handen kwam. Dat, dat waren mensen die vaak al... hoge politieke functies uh, hadden daarvoor. En die zijn daar heel rijk uh, door geworden. Maar hebben daarmee ook altijd... de vinger in de pap gehouden in de politiek. Dus daarmee uh, raakte de zakenwereld... en de politiek heel erg met elkaar verweven. En dat, uh, dat houdt eigenlijk nog... tot op de dag van vandaag stand. Oh, en dan ineens... terwijl we nog wat beelden aan het maken zijn... voor de televisie... komt, uh, komt Peter terug de ruimte in... Um... Want er is nieuws. Kort, uh, Wat zegt hij nou net? Hij zegt dat uh, de demonstraties die voor morgen gepland waren... zijn afgelast door de organisaties. En uh, dat komt omdat president Kiska vandaag de nieuwe regering heeft aangesteld. En daarmee hebben zij gezegd, wij respecteren dat. En uh, gaan we morgen dus niet straat op. Wat vindt hij daarvan? Hij is het daar niet helemaal mee eens. Hij vindt dat de, de politiek onder druk moet blijven. Ondanks het feit dat er nu een nieuwe regering is aangesteld... zegt die Slovaakse politici hebben die druk nodig. Moeten voelen dat mensen ze in de gaten houden. En, um, en dat moeten we doen door de straat op te gaan. Verwacht jij dat er in dit land nu echt iets gaat veranderen? Nou, ja, dat is een goede vraag. Ik... Um, ik denk dat het begin in ieder geval wel is gemaakt. Um, ik denk dat er nu eindelijk een um, besef is ontstaan... dat het wel degelijk nodig is dat mensen zich engageren met de politiek. Um, dus dat een beetje dat schouders ophalen van... ja, we zijn wel gewend aan corruptie, dat, dat kan nu niet meer. Want mensen hebben zich nu beseft hoe ver dat kan gaan. Dat kan leiden tot de dood van een, van een journalist. Dus... Slowakije is wakker geschud. Maar um, ja, nu is de vraag: houden ze vol? En blijven ze de politiek controleren? Ja, dit was een verslag van Jeroen Wollers vanuit Bratislava. Het is tien over half vijf. Tijd voor uw dagelijkse portie Tech en Gadgets. Let's talk about tech, baby. Eat up and op ja, Het is donderdag en dus tijd weer voor een nieuwe NOS op 3 Tech podcast. Presentator Casper Meijers hier. Hoi Casper. Hey, hello. hallo. Ja, wat heb je allemaal? Nou, we hebben het uh, kort even over uh, de uitslag van het referendum over de sleepwet. Maar vooral eigenlijk over het grote privacy schandaal bij Facebook. Dat vonden wij toch wel het belangrijkste verhaal van, uh, van de week. Kan je bijna niet gemist hebben. Even een hele korte samenvatting. Het bedrijf Cambridge Analytics heeft op een illegale manier via Facebook persoonlijke gegevens verza verzameld van zo'n 50 miljoen Amerikanen. En met die data hebben ze psychologische profielen gemaakt van die mensen... en die hebben ze gebruikt om die mensen met reclame en nepnieuws te beïnvloeden... in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Nou, sinds dit nieuws afgelopen weekend naar buiten kwam... waren de poppen behoorlijk aan het dansen, veel ophef. Eh, maar vanuit Facebook bleef het eigenlijk behoorlijk stil... Veel mensen die wilden dat de baas van Facebook, Mark Zuckerberg, tekst en uitleg zou geven. Dat heeft hij afgelopen nacht eindelijk gedaan. Hij heeft een aantal interviews gegeven onder meer aan CNN en daarin zei hij dit. Dit was een grote breach van trust. En ik ben echt sorry dat dit gebeurde. We hebben een responsibility to om mensen's data te beschermen. En als we dat niet kunnen doen, dan we niet... Ja, het spijt hem enorm dat het is gebeurd, zegt hij. We hebben een verantwoordelijkheid om zorgvuldig met gegevens van mensen om te gaan. En wat gaat Facebook nu, do nu doen eigenlijk? Ze hebben een aantal maatregelen aangekondigd. Ten eerste gaan ze de hoeveelheid data... die andere appmakers via Facebook kunnen binnenhengelen... gaan ze beperken om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Ja. En ze gaan ook alle duizenden apps die in die tijd dat dit speelde... Het was rond 2014, die toen toegang hadden... tot data van Facebookgebruikers, gaan ze nog eens tegen het licht houden... om te kijken of er misschien niet nog zo'n soort Cambridge Analytica tussen zit. Hmm. Maar ze hebben dus gegevens verzameld van mensen. Ja. Hè? Wat voor gegevens zijn dat? Uh, ja, eigenlijk vrijwel alles wat jij met Facebook deelt. Dus dat zijn dan de basisdingen zoals je naam en leeftijd, relatiestatus waar je woont. Maar ook jouw tijdlijn, dus wat jij deelt met je vrienden. Ja. En heel belangrijk de dingen die jij liked. Dus wanneer jij een duimpje omhoog geeft ergens, uh, ergens voor. En vooral die likes die waren een belangrijk instrument om zo'n psychologisch profiel te maken... Uh, deze verslaggever van de New York Times die heeft gesproken met uh, de klokkenluider die dit verhaal naar buiten bracht. En hij vertelt hoeveel jouw likes over jou zeggen. He found that on an average of 68 likes you can predict amazing things like your skin color with 95% accuracy, your sexual orientation with 85% accuracy. You give him 70 likes and they would know you better than your friends. At 150 better than your parents, at 300 better than your own partners. Ja, als, dus de gegevens, als jij 150 keer iets hebt geliked... dan oh. weten ze meer over dan je ouders. En met 300 likes meer dan je partner. Wel een maar idee. Hè? Ik vind het echt heel eng. Zelfs gewoon wat, wat je seksuele voorkeur is. Wat je huidskleur is. Het is ja. gewoon sick. Dat is gewoon niet normaal. Ja, En met die data maken ze profielen... zodat ze precies weten met wat voor soort berichten... dus nepnieuws of reclame... ze jou kunnen manipuleren. Uh, en dan heb je dus niet meer over een, een, een politiek debat... over standpunten, maar gewoon onbewuste manipulatie. En het nare ook is... die profielen die kunnen ze waarschijnlijk... Heel lang blijven gebruiken, vertelt diezelfde verslaggever. One of the things about this data set... if this psychographic research actually works... it's not something you need to update every few years. You know, people's positions on gun control or taxes may change. But if you're neurotic at 24, you're neurotic at 44. Maybe you've moderated your personality, but personality is a constant... So, de data is good for decades. Ja, je politieke opvattingen die kunnen wel in de loop der jaren veranderen. Maar jouw karakter trekken niet. Dus de dingen waar jij op aanslaat, waar jij gevoelig voor bent. En dus kunnen ze nog tientallen jaren verder gaan met het manipuleren met micro-targeting, zoals het heet. Ja, dat maakt dus eigenlijk helemaal niks meer uit of jij je profiel gewist hebt. Dit is gewoon opgeslagen. En ze hebben een soort van persoonlijkheidsschets van jou gemaakt. Ja waarbij ze dus als je veel deelt yes. meer weten dan je partner. Nou, in de podcast leggen we ook uit hoe jij kan checken... welke apps allemaal toegang hebben tot jouw Facebookgegevens... en ook hoe je in ieder geval die deling weer uit kan zetten. Nou, ga dat beluisteren, zou ik zeggen, op de NOS Tech 3 Tech podcast. En die vindt u in uw favoriete podcast-app... en op de site en app van NPO Radio 1 onder podcast. Casper, dankjewel. Yo. En wij gaan weer naar het verkeer met Helene Geest. Hoe is het op de weg, Helene? Het is behoorlijk druk op de weg, maar dat is normaal voor donderdag. De meeste vertraging op de A325 van Nijmegen naar Arnhem. Want daar is de weg dicht tot zeker zes uur bij Elden. Ze zijn daar een paar auto's aan het bergen... en er zijn ook een paar gewonden gevallen daar. Nieuws Co. Ja, de Nieuws en koopbus is in Schiedam. Want de jonge partij Denk komt hier met maar liefst vier zetels in de raad... en is na de VVD de grootste partij in de stad. Denk deed in 14 gemeenten mee en komt in 13 gemeenten in de raad... Saida Magé, hoe heeft DENK het in andere gemeenten eigenlijk gedaan? Uh, ja, nou ja, wat je zei, uh, ja, ze hebben het uh, goed gedaan. In de 14 gemeenten waar ze dus... Uh uh, een poging hebben gewaagd. Ze zijn uiteindelijk dus in 13 gemeenten uh, is het ze gelukt. Komen ze in de raad met meestal zo'n twee of drie zetels. Maar ja, hier in, uh, in Schiedam dus uh, vier zetels. Ze kijken er nog steeds heel gelukkig bij de twee raadsleden... die eerder al bij mij in de bus zaten. Maar ik wil even naar iemand uh, die daarvoor heeft gezorgd. Mede voor heeft gezorgd. Uh, Mustafa Ikichi, je hebt gisteren gestemd op DENK. Ja, klopt. Waarom? Uh, ik ben uh, zelf woonachtig in Schiedam, afalve oh. mijn geboorte. Ja? En uh, mijn motief om uh, op DENK te stemmen is vooral omdat zij uh, jongeren stimuleren met het onderwijs. Want ik merk zelf in mijn vriendenkring dat uh, de hoogstgenootopleiding bijvoorbeeld het middenbare school is. En zij gaan dus niet verder met uh, het studeren. Ze gaan niet meer studeren? Nee. En wat gaat DENK daaraan doen, zeggen ze, in hun uh, verkiezingsprogramma? Want de reden ook dat ze zeg maar, niet willen verder studeren is dat ze zich uh, voelen uh, dat ze op hun etnische afkomst... Uh, ja, dat ze daardoor beoordeeld zeg maar, ja beoordeeld ja. worden een ja. Ja. Ja. en dat ze daardoor dus niet willen verder studeren, dat ze geen gelijke kansen kunnen krijgen op de arbeidsmarkt later. Mm -hmm. En Denk wil juist ervoor zorgen dat die jongeren verder studeren en uh, laten zien dat we één zijn, dat we een eenheid uh, vormen en dat we uh, in deze samenleving iedereen de gelijke kansen krijgt. Ja, we hoorden hem al even je buurman Cedar Keuker ook gestemd hè op Denk. Dat klopt. Dat Waar klopt. stemde u voorheen op? Um, PvdA en D66. Eigenlijk weet je, sociaal-democratisch. Maar ja, um, laatste zijn wat, wat ik eigenlijk merk is dat populisme... Uh, wordt steeds sterker in Nederland. Uh, helaas is het... Uh, oorverdovend stil bij onze... sociaal-democraten. Ze verweren zich er niet. Je uh, vindt dat ze... de PvdA daar niet... Uh, hard tegen is nee, opgetreden? Nee, of uitgesproken? Nee, totaal niet. Uitgesproken. Je moet daar gewoon tegenaan gaan. Wat Kijk. had u van ze willen horen? Uh, ja, uh, ik had graag willen horen van... Uh, we staan achter jullie. Uh, want... Uh, wat er nu gebeurt, de geschiedenis herhaalt. Ik ben toevallig van uh, islamitisch achtergrond. En alles met islam is dood, verderf, terror enzovoort. Dat is gewoon niet zo. Dat is, ik ben gewoon... Ik woon ja, dat, dat, 47, dat vinden sommigen in de, dus ik de VVV 47, bijvoorbeeld. Precies. Daar heeft u het dan over. Uh, Onder andere, over het maar, maar, maar iedereen laatst. praat elkaar na. En op een gegeven moment dan is de maat vol. En letterlijk, figuurlijk is de maat gewoon vol. Ja. En, en, en u denkt dat DENK de oplossing heeft? Uh, DENK uh, zal zeker de oplossing hebben vanwege het feit... DENK, de, de, achterban, uh, de, de oorsprong van DENK zit in de PvdA. Ze zijn ook We zitten in dezelfde gedachtegoed. In plaats van tegen elkaar te zitten... is mijn wens dat de PvdA en DENK nu weer naast elkaar gaan zitten... en de daadwerkelijke sociaal democratie weer in Nederland laat herleven. Zoals het ook hoort. Oh, dus dus is het is nog bij... niet helemaal afgeschreven. U hoopt dat DENK ze zeg maar, mee de goede weg op kan Precies, helpen. Precies, dat, dat, dat ze eigenlijk tot besef komen... Hey, uh, oké, okay, we kunnen wel naar die populisten luisteren... en met hun meebewegen en hopen dat we niet zoveel zetels kwijtraken... enzovoort, enzovoort. Nee, heel veel Nederlanders, die ik ook ken, persoonlijke vrienden... die zijn verbolgen over het feit dat, dat ze zich niet laten horen. En die zeggen, waar blijven ze zo'n democratie? Nee. En daar zijn ze dus nu uh, wederom voor afgestraft uh, Precies, in de verkiezingen. En... Ik wil even naar je overbuurvrouw uh, Amine Tash ook gestemd op Denk? Ja, klopt. Zelfde motivatie als wat de heren aandragen? Uh, nou, uh, uh, meneer is van een wat oudere generatie. Dus ik heb niet echt dezelfde beweegredenen als die hij heeft. Um, ja, voor mij was het meer... Ik ben door denk denken politiek uh, geënthousiasmeerd toen ik uh, voor het eerste slogan las. Nederland uh, is van ons allemaal. Want en het gevoel zo had uh, jij uh, niet bij de andere Dat gevoel heb ik um, uh, zelf heel lang gehad. En ik heb niet het gevoel gehad dat de andere partijen daar net zoveel aan wilden bijdragen als, uh, als denk dat deed. En um, nou, ik woon pas een jaar in Schiedam. Maar ik kwam dus uh, deze frisse, frisse team tegen. En het is een heel jong, heel enthousiast en hele frisse team. Ja. En uh, ja, ik ben zelf ook nog jong. En ik had het, een, het idee dat uh, zij mij heel goed begrepen. Ja, en even terug naar die slogan. Want, ja. want dat gevoel vond je dus niet. Terug bij die andere partijen. Maar wat zijn jouw ervaringen dan waardoor je denkt... Daarom ga ik uiteindelijk voor een partij als Denk. Ik uh, ben zelf nog uh, jong. Dus heel veel uh, verkiezingen heb ik niet meegemaakt. Maar uh, wat ik, uh, ik kom zelf uit Rotterdam voorheen. Ik woon dus pas in Schiedam. En wat ik daar eigenlijk uh, meemaak met andere partijen... is ook dat, ze, um, ja, uh, dat het continu gaat over integratie. Dat het continu gaat over een probleemgroep. Dat het continu gaat over uh, verschillende aanpakken... die we moeten leveren bij deze probleemgroepen. Uh, maar ik vond mijzelf helemaal niet aan... Uh, dat ik aansloot bij een probleemgroep. Ik werd wel aangewezen als een probleem. Maar ik vond dat gewoon helemaal niet zo. En op dat moment dacht ik van... Hey, ik hoef hier niet mee, in, mee te gaan. Ik, uh, ik kan het gewoon ook op een andere manier aanpakken. En toen kwam DENK met... Uh, hey, Nederlanders van ons allemaal. Jij hoort er ook bij. Wij horen er ook bij. En we gaan het gewoon samen doen. Ja. En dat klonk gewoon veel beter als bij de andere partijen. Ja, maar ja. dan denk ik bijvoorbeeld een, een Alexander Pechtold... staat er ook onbekend dat hij toch uh, regelmatig Geert Wilders aanpakt... Uh, op zijn uitspraak. Uh, is, maar deze 66 vormt dan niet een, een alternatief? Nee, het is niet een persoonlijk iets. Kijk, het, ik wil niet dat mensen uh, Geert Wilders gaan aanvallen... Om, om voor een partij te kiezen of iets dergelijks. Maar ik heb gewoon het idee dat DENK veel vaker opkomt... voor uh, een groep die zich niet gehoord voelt. En uh, uh, ja, ik ben eigenlijk zelf heb ik het idee door de gemeenschap een beetje die, die groep ingeduwd. Van, uh, jij bent de groep die niet gehoord wordt. En uh, ja, jij moet uh, jezelf continu bewijzen. En uh, ja, ik hoorde denk ik toch veel vaker opkomen voor deze groep... dan de andere partijen. En ja, zo, zo zit dat, zo zwart-wit is dat voor mij. Ja, maar wat het heeft over het probleem in integratie... Yes, dat, zij, dat zij zich niet aangesproken voelt. Dat klopt, zij hoort zich ook niet aangesproken voelt. Want de problematiek van de integratie heeft niet... Niet te maken met de allochtonen. Maar helaas door onze autochtonen burgers... die hun kinderen op de basisschool al weghalen... omdat er een allochtone kind in de klas komt. Dan krijg je zwarte scholen. Maar in u, u die die autochtonen. het alleen maar bij de autochtonen ligt, dat probleem? Uh, nee, dat, voornamelijk. Want het, basis, het begint al bij de basisschool. Ze zeggen het al. Een samenleving kan je alleen maar krijgen als je samen leeft. Dus je kinderen moeten samen opgroeien. Als je naar een basisschool gaat waar de basis van jouw leven begint... en je wordt al afgestraft doordat alle kinderen daar weggehaald worden... Die wordt in een clubje gestuurd. En wat doet de overheid? Die overheid weet al wat het probleem is. Die kijkt er niet naar. Die schrijft het naar de allochtonen bang dat ze stemmen gaan verliezen als ze het werkelijk gaan benoemen. Mm. Wat doen ze dan? Hebben ze een heel slim trucje bedacht? Zeggen ze tegen de school, hey, als je een allochtoon kind aanneemt... krijg je extra subsidie. Positieve discriminatie. Hey. Dan horen de autochtone ouders dan. Hey, positieve discriminatie enzovoort. En zo blijft het balletje rollen op een verkeerde manier... zonder daadwerkelijk het probleem op Wordt de essenties aan te pakken. Uw punt is helder. Ik ga het voorleggen aan Jane. Herkent u, herkent u dat? Wat hij nu schetst? Dat het probleem eigenlijk ook grotendeels dan bij de autochtonen ligt? Nou, ik, ik, ik denk daar uh, wat genuanceerder over. Ik denk dat daar veel meer factoren bij meespelen. Oh, een raadslid, trouwens. Hier ja. ja, moet ik even aan bij meespelen, maar, ja. Ik herken wel het geluid dat hij zegt dat op het moment dat er um, ja, jongeren met een migrantenachtergrond op een school komen, dat veel uh, mensen bang zijn dat bijvoorbeeld de kwaliteit van onderwijs naar beneden gaat, terwijl dat niet per se zou moeten. Terwijl dat niet per se uh, uh, gebeurt. En ik denk dat wij wel vanuit de scholen... de wij-samenleving moeten gaan bevorderen. En daar moet dialoog meer uh, gevoerd worden. En ouderbetrokkenheid betrokkenheid ja, moet ook Ik, ik, ik wil worden. het onderwijs heel even loslaten. Want ik wil even teruggaan naar de kern. Want wat ik terughoor bij jullie allemaal... is eigenlijk uh, dat uh, die vervelende ervaringen in de samenleving... toch gevoel van discriminatie, uitsluiting... dat dat er uiteindelijk voor heeft gezorgd... dat jullie op DENK hebben gestemd. En dan vraag ik me af wat kan je daaraan doen als raadslid? Tegen discriminatie als raadslid? Ja, kijk, waar, waar Denk zich op gaat focussen... wij noemen ons heel graag ook een beweging. We hebben een hele belangrijke taak straks sorry, in de raad. Maar wij zeggen altijd, we hebben net zo'n grote verantwoordelijkheid... buiten de raad. We moeten ook veel meer in contact staan met de Schiedemers. Dus daar gaan we mee beginnen. En waar ik mezelf de komende periode op wil, op wil focussen... Is, is dat we gewoon moeten investeren in staatsburgerschap. Als we het continu hebben over hoe verschillend... Jane hoe Jane van mij verschilt, of Jozef, of zerder. Of, of moet, dan moeten we even loslaten, we moeten even kijken. We leven hier in Schiedam, een geweldige stad. We staan nu geparkeerd tussen twee prachtige molens. En we hebben hier heel veel krachten in deze, in deze stad en in deze wijk... En daar moeten we mee beginnen. En daarom dus is mijn oplossing. Als een echte politicus. Nee, maar, nee, daarom moeten we investeren in stadsburgers. Maar ik hoor tot nu toe wel dat er heel veel verschillen hier worden benoemd. Dat mensen zeggen: Ik voel me niet serieus genomen. Ik wil ook deelnemen aan de ik maatschappij. Dat is niet te verbinden. Uh, ik zou daar eigenlijk wel uh, even op uh, willen reageren. Ja. Waar ik uh, vooral de focus op wilde leggen, is dat ik het heel erg belangrijk vind dat uh, denk ontzettend is gefocust op verbinding. Uh, dat is eigenlijk de uh, grootste factor, uh, uh, wat mij heeft. Doen enthousiasmeren, ja, en daarom heb jij erop gestemd. Ja, maar voor die, die verbinding het het... en ja. niet voor die verdeeldheid, niet om te zeggen jij past er niet bij, jij niet, en uh, wij zijn heel erg verschillend. Nee, we zijn maar, allemaal hetzelfde, maar dan. de mensen die niet op denk stemmen. Veel mensen die zeggen ja partijen als Denk zorgen ervoor dat we juist meer tegenover elkaar komen te staan in plaats van naast elkaar. Nou ik vind dat wel heel grappig want we hebben ja, de partij raadzid, van Jane, de Denk. arbeid, we hebben GroenLinks, we hebben Partij voor de Dieren, we hebben VVD. Dat zijn allemaal al groepen die verschillende belangen behartigen. En ik vind het um, jammer dat deze kans dat Denk nu meedoet met de politiek uh, dat ze dat niet zien als integratie en dat ze dat ook niet zien als een gemiste kans... want blijkbaar is er een gat waar ze dus niet naar hebben geluisterd... of uh, bepaalde belangen die ze niet hebben behartigd... dan denk ik van in plaats van uh, tegen ons uh, uh, af te zetten... ga met ons in dialoog en begrijp waar we vandaan komen... en begrijp waar de achterban vandaan komt. Want uh, Nederland is inderdaad van ons allemaal... en dat wij meedoen... Dat laat juist zien dat de integratie gelukt is. Oké. Okay. Wat wordt het eerste punt op jullie agenda? Wat jullie erdoorheen hopen te krijgen? Kijk even naar jou. We hebben 75 concrete punten. Maar waar ik me de komende periode op ga, op ga focussen. is uh, naast stadsburgerschap. Uh, is onderwijs. We zien dat heel veel jongeren uh, uh, geen stageplekken kunnen vinden. En we vinden dat de gemeente daar in eerste instantie een voorbeeldrol in moet nemen. Ze geen stageplekken kunnen vinden, dus omdat ze een. Uh, een bepaalde naam hebben? Dat zal dat zeker een, een belangrijke rol daar, daarin spelen. Maar ik zie voornamelijk ook dat, zijn. dat er weinig plekken zijn. Ah, aan, okay. Daar okay. ligt het ook aan. En de gemeente moet daar gewoon een goede, goede, goede, goede voorbeeld in geven. En aangeven van, wij gaan zoveel plekken beschikbaar stellen. En we gaan het aanbestedingsbeleid daarop aanpassen. Een hoop te doen dus. Maar vandaag eerst nog een beetje uitrusten, geloof ik. van het feestje van uh, gisteravond. Succes ja. in de Raad. Jullie heel erg bedankt voor, voor Graag. dit Graag. gesprek ja. hier. Dank je wel. bedankt. Ja, de Nieuws en Co-bus staat iedere dag weer op een andere plek. Heeft u, een heeft u goede ideeën voor ons? Een groot of klein verhaal, onrecht of een oplossing voor een probleem? Tip onze redactie via een e-mail -en, en misschien komen we dan wel naar u toe met de bus. En meteen na vijf uur. Na de verkiezingen zijn er verliezers als SP en PvdA. Maar ook heel veel partijen die hun zegeningen tellen. Over hen gaan we zo praten.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 HP De Tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal. Koop nu Pocon bio en win een robotgrasmaaier. Meer weten? Ga naar pocon.nl. De nieuwe lul 2.0, nu in HP De Tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal. Een avondje uit met vrienden, een sollicitatie, de bruiloft van je zus. Bijzondere momenten vragen om bijzondere aandacht. Wij van Rinsma weten dat als geen ander. Kom naar een van de grootste modezaken van Nederland: Rinsma Modeplein in Gorendijk. Zo is er maar één. Bestel nu je kozijnen en deuren bij je profilexpert en profiteer van 10% korting. Kijk op profile.nl. Profile. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Gorendijk. Of shop online 350 modemerken.